2 uur. Waterwalgemoed moet met het NWS-journaal. De onrust onder bewoners van Terschelling over mogelijke gaswinning bij het eiland is voorbarig, zegt Tulip Oil. Het bedrijf dat het gasveld aan wil boren. Volgens het bedrijf wordt er eerst nog uitgebreid bekeken wat de milieugevolgen zouden zijn van gaswinning bij Terschelling. En krijgen ook de bewoners nog inspraak. Mochten zij tegen de gasboringen blijven, dan worden de plannen volgens Tulip Oil niet doorgezet. Gisteren was er een demonstratie van verontruste burgers. Italië staat klaar om militair in te grijpen in Libië en wacht alleen nog op een VN-resolutie die het mogelijk maakt om militairen te sturen. Italianen die nog in Libië zijn worden opgeroepen om het land te verlaten. De Italiaanse regering maakt zich grote zorgen over de situatie in Libië, vooral over de opmars van jihadistische strijders in het noorden van het land. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken wordt Italië bedreigd door de situatie op maar 200 cml afstand. Ook maken de Italianen zich zorgen over de toenemende vluchtelingenstroom. Belastingverlagingen leveren niet meer werk op, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil het belastingstelsel aanpakken... en een van de plannen is het verlagen van de belasting op arbeid... om de werkgelegenheid te stimuleren. Maar volgens het CPB gaan mensen daardoor niet meer uren werken. Een groep studenten die een gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet... is niet van plan daarmee te stoppen, laat een woordvoerder weten... De bezetting van het Bungenhuis begon gisteren. Gisteravond hebben de bezetters contact opgenomen met het college van bestuur. Er is een afspraak gemaakt om in gesprek te gaan. De bezetters hebben een lijst met eisen die de universiteit democratischer moeten maken. Het weer nog geregeld zon, maar in het zuiden kan motregen vallen. Het wordt ongeveer 10 graden vandaag. Morgen vooral in het zuiden weer kans op lichte neerslag. Verder schijnt de zon geregeld, dan is het 5 tot 9 graden. Dit was het NWS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A20 Gouda-hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leeg lekker, lekker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 ZFM, in 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM, met. met nu. Zandvoort op zaterdag. ZFM, al 25 jaar. Allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM.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 Goedemiddag robert en goedemiddag luisteraars, ja, dacht, welkom. Dat, dat is een schot voor open goal, ja. maar ik denk, uh, laat ik dat, dat niet doen, maar je nee, doet het zelf. ik ben Je, voor. je, je doet het zelf, ja, dus dat het is goed. Het. helemaal goed. Goedemiddag luisteraars, welkom wederom drie uur live vanaf de Mediapark aan de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Je zegt het al, uh, carnavalsverzoekjes kunnen bij jou worden ingeleverd en valentijnsverzoekjes mogen bij mij worden ingeleverd uh, tijdens deze uitzending. Oh ja, het is carnaval en valentijn. Nou, en uh, dat carnaval uh, dit weekend uh, ja, uh, de hoofdmoot is van de activiteiten... dat zal u uh, wellicht niet ontgaan... want we hebben straks om half vier natuurlijk de evenementenagenda... en daar zijn de nodige uh, de carnavalsfeesten, uh, worden daar vermeld. En voor een van die carnavalsfeesten komt David Habiech, uh, van, van vanmiddag nog even langs... want vanavond is in de Corverhal een groot uh, carnavalsspectakel en hij gaat daar over ruim uitweiden. Dus David Habig komt langs om daar het nodige over te vertellen.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 And walked out on me Tell her I'm sorry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 I want solution is my queen We can make more sound It's a shout in the distance But it echoes on Like a drop in the ocean But the faith is strong And if we get around We can make more sound Ja, uiteindelijk kwam er wel weer geluid, hè? Ja, Make More Sound, de single van Jacqueline Govaart Daarvoor Omi en een van de mooiste singles van dit moment wat mij betreft Die hoorde de cheerleader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 24344. Of mail naar pablovermistapenstaartjehotmail.com. Pablovermistapenstaartjehotmail.com. Iedere, iedere aanwijzing is er één. En de familie Koning zal u daar ernstig blij voor zijn.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 En hier is een dance van Vesta Williams. Once binnen, twice shy.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 But I don't know.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 En de chance, ach, gewin waar ik bedoel. Maar ge denkt dan, waar moet ik alleen? Waar kan ik in mijn eentje nou heen? Maar wat een hier geen rampe, hier stonden nooit alleen. Hoe een voedsel drie dagen geniet. Met zijn hassen, de lucht wassen. En hij kwijt zijn hoorstenlied. Nou, zo begrijp ik even de demonstratie van de Handjes de Lucht in in de studio van CFM. Kijk mee op www.zfmlive.nl. Kijk dan, normen, maak van normen. Een schot van zal. Idiotjes gaan uh, op de Nou, en of, Ja, hè? Helemaal goed, nou, vanavond gaat ook los uh, in uh, het sportcafé. De hele delegatie uh, van de organisatie is aanwezig in de studio van versierbent. Goedemiddag, heren, welkom. Goedemiddag, bedankt. Goedemiddag. <laughs> Danny, op 31 januari kreeg ik van jou een mailtje. Ja, klopt. En toen was ik natuurlijk absoluut nog niet in carnavalstemming, maar jij natuurlijk al wel. Ja, zeker. we zijn en er allemaal. Met al mee. jou uh, meerdere. Wie heb je allemaal meegenomen?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 Ja. Wij willen het weer in ere herstellen, tenminste. Want, want vroeger uh, had uh, Zandvoort, jij hebt een rijke carnavalsverenigingen uh, en historie. Klopt. Maar dat is wel allemaal ter ziele gegaan. Ja. En uh, jullie met je hele team uh, hè, weer een nieuw leven inblazen. Klopt, we willen in eerste instantie kijken of het aanslaat. En wellicht uh, geven we er volgend jaar nog een volg op waarbij we het wat groter aanpakken. Maar in en... eerste instantie een, uh, een feestavond vanavond.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 Uh, dat gaat natuurlijk veranderen straks. Klopt inderdaad. En we hebben we nog met een prins carnaval te maken. En met prinsessen en noem maar op. Ja, uh, u heeft gelukt. Die zit toevallig naast me. Dat is Bret Desselorp. Hij is uh, vanavond de prins carnaval. Oh, uh, mag ik? Brett. Ja. ja. Ja. Jij bent prins carnaval. Ja. Avondje nuchter blijven dus.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 Oké, okay, dus vanavond nog kaarten aan de, aan de, de, de, de kassa te verkrijgen. A 2,99 euro. Dus mensen die zeggen van nou, ik wil ook naar het Zandvoorts carnaval kunnen alsnog kaarten krijgen. Maar wees dan wel op tijd. Zou dat inderdaad, om zijn. half acht begint het. Dus als u erbij wilt zijn en als u het niet wilt missen dit Zandvoorts carnaval, zou ik er inderdaad op tijd bij zijn. Goed. Danny, ben ik nog wat vergeten? Uh, ja, ik wil nog wel iets melden. We hebben een, uh, een carnavals bingo. En nee, Een carnavals bingo <lacht> hebben we bedacht. Bingo, Ja, bingo, daar dacht ik ook Hoort er een beetje bij. <lacht> een Iedereen krijgt bij binnenkomst een bingo-kaart. Yeah. En om het half uur roepen we een nummer om. En mocht het nummer op jouw kaart zijn, dan kan je een shotje halen bij de shotjesbar. Ja, en dan krijg je natuurlijk om één uur uh, de, de, degene die met de volle kaarten... en dan <lacht> ja, een kaartje halen. Dat denk ik ook. Ja, dat gaat <lacht>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 En Prins, hou het droog, hè? Veel plezier vanavond, mannen. En leuk dat ik jullie naar de studio wilde komen. Bedankt. Super. En David, morgen Jazz of niet? Ja, ik ga even kijken. Ja. 10 en 12. Wordt een zware ochtend voor je morgen. zware ochtend, hoor. Ja, dat denk ik ook. Nou, bereid je maar vast voor. En wij gaan ons ook voorbereiden. Vorige week de Polonaise met de burgemeester. En nu met Arie Niemers door de studio. We hebben pauze... We zetten alle stoelen aan de kant. De dansvloer op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, nu springen we een zuiden. Kom opa, schiet eens uit je stoffen. En oma, zet je beste beetje voor. Straks vliegen hier de veten uit je schoenen. En zingen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 was gaat verschrikkelijk sneller spelen. De pianist gaat gillend onderuit. De tuba blaast terug, maar zit u De dirigent slaat afleiden, letterlijk de brood ligt uit. Achter in de zaal gaat het in de elopas. De kastelijn is zichtbaar van de koop. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje. De glazen. En met de Malaise, want nu is het tijd voor de Polonaise Hollandese. van hier tot Rotterdam Maar oh, loopt niet zo snel, anders kom je een plus vertrokken Wij zakken door, we zullen niet verdorsten En willen grijp klein marietje van achter bij de schouders Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel hey, wel op, laat marietje Staat te springen en te hossen. De temp staat op zijn kop, de vloerdijn mee. Maar rietje jodelt, wie kan mij verlossen? Marietje. Straks komt hier een plafond nog naar beneden. Oh jee, yeah. wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de kolonese. Hollandaise, van hier tot de dom. hey, waar zijn ze nou? We zakken door. we zullen niet verdorsten En Willem grijpt maar ietsje van achter bij de schouders Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle voer Eén uh, biertje met kostelkraak, maar met het schuim onderin Wij vieren feest, dus weg met de malaise Want nu is het Ja, DJ, gaan we dit soort uh, muziek uh, vanavond horen? Ja? Ja? ja, gaan uh, we knallen. Kijk, helemaal gezellig hoor. De Arie Ribbons en Polonaise Hollandaise. Dit 25 jaar, VFM. Ladies and gentlemen.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 Ik ben zelfs de druk voor de gesprekken in mijn hoofd. Het stemmetje dat zegt, zegt, denk je aan je kroot. Waarom denk je dat ik zo hard werk? Dat heb ik ze beloofd. Schaapjes op het drogen en een plaats om in te wonen. En een plaats om op te koken en een koelkast bovendien. Met louter platen verkopen, lukt het niet meer zo te zien. Adieu, avine, schnitzel in de groeten. En nog bijbedrukken snel weer op. Een... Nou, die kan ook wel vanavond, hè? Deze van Guusmeel, opzij, opzij, opzij... Of dat geluk is natuurlijk een ander verhaal. Ja, dat is, dat is waar. <laughs> We zijn alweer aan het einde van het eerste uur, Robert-Jan. Time flies. Maar we zijn er nog, er nog, nog van. twee ja. uur lang. We zijn nog twee uur lang. Met van alles. actualiteiten, informatie, uh, evenementen, agenda. En noem maar op. Zo is het. Tot zo. Na het nieuws en weer van drie uur.